jongen van 14 aangehouden bij wie veel vuurwerk in beslag is genomen. Verder is voor jongens door de politie gehoord, van hier drie zichzelf hadden gemeld. De taskforce vuurwerkbommenmakers heeft op internet inmiddels bijna 500 filmpjes van vuurwerkmakers gevonden. Bijna 300 bommenmakers hebben een waarschuwing gekregen. Het weer: bewolkt en vooral in het oosten en noordoosten ligt de regen. Later is het op de meeste plaatsen droog. In het westen kan vanmiddag de zon even doorbreken. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Johnson Holka van de ANWB. In de randstad staan files op de A2 richting Amsterdam. Bij Kroopert Oude Rijn staat 2 kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Op de A4 naar Amsterdam, bij Zoeterwouderdorp 2 kilometer. Daar staat een auto stil, die blokkeert daar de linker rijstrook. Verderop staat 3 kilometer bij het Ringwad Aqueduct door werkzaamheden. En ook daar is de linker. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Wat is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 Sneeuw, warmte, kerst met CFM. Break out! No, I ain't tripping. Ask yourself.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 Christmas time There's no need to be afraid At Christmas time We let in Is de Winterse 50 er weer? De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels stay Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld? Ga nu naar Winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. De 20e vrijdag 23 december. Op dit station. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. CFM.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 Die op je radio. Met ZFM. Vele kerstdagen. Why don't you admit it? You can never really lie to yourself.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 Dan stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Rachid Finch, met het NOS Journaal. Het aantal gebruikers van een tabletcomputer zoals een iPad is in een half jaar meer dan verdubbeld. Er zijn nu ongeveer 1,7 miljoen gebruikers in Nederland. Blijkt uit onderzoek van IntuMar GFK. Ze hebben niet allemaal een eigen exemplaar. Gemiddeld wordt elke tablet door 2,3 mensen gebruikt. Ook smartphones zijn aan een forse opmars bezig. Bijna 5,5 miljoen mensen hebben er een. De meest gebruikte apps zijn nu YouTube, De Telegraaf en Teletext. Onderzoekers noemen het opvallend dat het klassieke teletext op smartphones zo populair is. In Emmen is een meisje van 13 aangehouden omdat ze haar lerares met een mes had bedreigd. Het meisje had op haar school ruzie gekregen met een andere scholier. Toen de lerares de twee uit elkaar haalde bedreigde ze de lerares. Het meisje had het mes uit een ander lokaal meegenomen waar onder meer kookles wordt gegeven. Omstanders konden het meisje ertoe overhalen om niets met het mes te doen. Daarna vluchten ze. De politie hield haar kort daarna aan en heeft een procesverbaal tegen haar opgemaakt. Het incident in Emmen was op een school voor moeilijk lerende kinderen. De politie in Dordrecht heeft een man van 49 en een vrouw van 43 aangehouden na een wapenvondst. De broer en zus zijn opgepakt nadat dinsdagochtend in het huis van de vrouw granaten, munitie en automatische geweren waren gevonden. De politie doorzocht het huis in Dordrecht na een tip... Toen de vrouw en later ook de man zich melden bij het politiebureau werden ze aangehouden en vastgezet. Huisartsen houden vanochtend werkonderbrekingen uit protest tegen de kabinetsplannen. Een aantal van hen houdt tot 1 uur de deur.